Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben de eerste landelijke, tropische dag van het jaar te pakken. In de beeld werd het 31 graden en op andere plekken in het land zelfs 33. Daarom is de reddingsbrigade al op het strand te vinden, ook in Katwijk. Deze zomer proberen we ook vooral te letten op de muien. Dat zijn eigenlijk hele sterke stromingen zee-inwaarts. Waar als je daar komt, je er weer heel moeilijk uit kan. Uh, en veel mensen merken pas te laat dat ze daar in de buurt zijn. En... Uh, dan kunnen wij ze dus daarmee helpen. Normaal werkt de reddingsbrigade in juni alleen in de weekenden. Maar door het mooie weer hebben ze besloten om extra mensen in te zetten. Turntrainer Nico Zijp wordt één jaar voorwaardelijk geschorst. Die straf krijgt hij omdat hij turnsters keer op keer negeerde, Bijvoorbeeld als ze last van een blessure hadden. Hij is de eerste coach die gestraft wordt. Nadat meerdere oudsporters vorig jaar naar buiten kwamen met verhalen over intimidatie in de turnwereld. In Amersfoort in de provincie Utrecht was een priklocatie vanmiddag letterlijk oververhit. De GGD-medewerkers in hun beschermende kleding hadden het zo heet dat het brandweer langs moest komen om de locatie te koelen. Het dak nat houden was geen optie, dus beloofde de GGD iets aan de ventilatie te doen in het pand. En het is flink warm, al is het voor sommigen nog niet warm genoeg. Ook op de eerste landelijke tropische dag van het jaar gaan liefhebbers naar de sauna. In Wiegen, in Gelderland is het zelfs aardig druk. Je zou verwachten dat mensen wegblijven, maar het lijkt juist wel drukker ook als het uh, lekker warm buiten is. Is daar een verklaring voor te bedenken? Nou ja, sauna is natuurlijk heel goed ook voor je immuunsysteem. Lekker ontspannen en de warmte, ja, wij zijn er gek op. Dus ik geloof onze gasten ook. En dan het weer vanavond broeierig warm, vlak aan zee wat aangenamer. Vannacht gaat het omweren, morgenmiddag ook. Het is morgen tussen de 26 en 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een file in onze regio op de A9 Amstelveen, Alkmaar. Tussen knoppen Vels en in Beverwijk. 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah, we zijn er weer. Dus, uh, met uh, met uh, sowieso Alternative FM. Dat Dit hier uur. Ja. ja, heel ja, toch? Ja. ja. Alleen jij hebt helemaal geen besef van tijd, zeg je net. Uh, nee, ik, heb ik weet niet meer welke dag het is. Ik weet niet meer hoe laat het is. <laughs> ik weet helemaal niks meer. Nee. Uh, welkom bij deze alternatieve FM. Voor de mensen die uh, even denken van wie is dat. Dat is Jip Richter. Die, uh, hi. Hi. Uh, en het is uh, de derde donderdag van de maand. Uh, normaal gesproken is dat dan ook... Uh, 3 voor 12 de honderd Voetgolf. En dat doen we dan ook. Daar was ik ook al verbaasd over. Ja, het de derde ja, donderdag was. ja, maar uh, we hebben uh, vorige maand... en ik dacht ergens twee maanden terug... hebben we het één keer uh, omgewisseld uh, in, uh, yeah. in een vierde donderdag. Omdat dat beter uitkwam uh, qua gasten en dergelijke. Dus. Maar uh, dat, dat uh, mag de pret niet drukken. We hebben vandaag ook live muziek. Alweer? Ja, ja, ja. Nou, alweer? Vorige Nou, alweer. Vorige week zou Kai komen, maar die heeft op het allerlaatste moment ziek afgemeld. Goed, was ik er ook niet, dus dat heb ik niet meegekregen. Maar goed, hij komt nu de 15e juli. Ja. Ja, en dat is ook op de derde donderdag, maar dan van juli. En dan hebben we ook een 3 voor 12 noord oland vloed dus dat gaat helemaal goed. Even keurig netjes dit eerste nummer even afkondigen, want dat is wel nodig... Anders weten de mensen niet uh, met, uh, met wat we aan het doen zijn. Dat willen we niet. Uh, La Belle Époque, was dat met uh, Marien Doorlijn. En Sanity. Uh, ja, ik weet dat die op een aantal lijstjes op Spotify al genoemd wordt. En uh, wij zijn niet het enige alternatieve radioprogramma die dat, uh, die dat doen. Uh, want ik weet ook dat die bij uh, onze vrienden in Volendam tussen 7 en 8... uit de koker van Kees Meisjes uh, gekomen. Dus, uh, dus ja, hey. wat dat gaat... Uh, ja, hij heeft ook uh, uh, toch enigszins verstand van muziek. En uh, de man noemend uh, gaan we proberen... om samen met de vader van Frank en Paul Bond... u wel bekend van Dandelion en Alaska... Uh, een programma maken hier. En het zal hoogstwaarschijnlijk op een donderdagavond gaan plaatsvinden. Dus, uh, ook op een donderdag. ja. Want ja, dus, het is donderdag. Ja, ja. Ja, dus, uh, wat dat gaat, uh, uh, zijn we er nog niet helemaal uit. Maar goed, uh, dat uh, is uh, nog even toekomstmuziek. Uh, voor straks gaan we met uh, twee leden van Twice the Same. Want die, uh, die komen uit deze provincie. Oorspronkelijk kom, komt de band uit Kastrikum. Maar uh, de twee leden van vandaag komen uit Haarlem en Egmond. Haarlem. Dus, ja. Let's go. Ja. <laughs> ja. Ja, uiteindelijk zitten we toch wel een beetje onder de rook van Haarlem natuurlijk. Niks mis mee, nee, zeg ik. Nee? Maar ik kom uit Haarlem. Ja, Haarlem ja, jij bent een Haarlemse mug. Uh, nou, zal ik zal het je sterker vertellen, ik ben naar Haarlem geboren. Dus, uh, ja. En ik heet Kover. Nou, dan, uh, dan weet je het wel. Uh, dat <lacht> lijkt me niet een, uh, een ideale combinatie om, uh, om iets te doen. Uh, verder uh, met de muziek. Uh, want uh, we zitten hier heel erg anders uh, slap te zwetsen. En, en we moeten ook het woord uh, aan de muziek uh, laten. Rowan heeft de laatste periode twee singles uitgebracht. Dit is er één van, Sanctuary. Vrij nieuw. En de andere, die hoor je straks in derde uur. En die heet Strange Beauty. Was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 A little love, taking so much lovely heart, huh? bringing you the hearts, hearts, hearts, every woman nuts, nuts, nuts, I don't have the guts to touch, la la la la la love, sticky sticky stuff, all I do is talking smart, I am too drunk oh, oh, oh. I am too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 Ook een van de mensen die hier naartoe gaat komen. En wel, op 1 juli zal hij hier een, een aantal nummers ten gehore laten brengen. Deze Adrian Kraft, vorige week nog in de uitzending gehad. Omdat uh, toen uh, zijn single eigenlijk min of meer uh, gereleased werd. Want uh, dat deed hij... In feite eigenlijk 11 juni. Maar omdat wij van die sympathieke mensen zijn... zegt hij, joh, draai hem lekker op de 10e juni. Dus uh, we hadden uh, gewoon zwaar uh, weer een primeur te pakken. Gisteren, of, uh, vorige, vorige week. week ja. Dan krijg ik weer hetzelfde verhaal als vorige week. van uh, Could have... Ja, nee, dat was dan weer twee weken gezeten. Ja, nee, ja, ja, ja, dus ja. Wat, twee weken terug. Timber was dat. Ja. Ja, zel zelfs ik heb geen besef meer van de tijd, mensen. dus uh, Twee nummers achter elkaar. Uh, daarvoor hoorde je Rowan met een uh, nieuwe uh, Sanctuary. Hoewel, nieuw. Hij is ook alweer een paar weken uit. En uh, straks in de derde uur hoor je Strange Beauty. Dat is uh, ook een, uh, een nummer wat vrij recent door het Zaanse duo is uitgebracht. Uh, Um, ik zat altijd te kijken, even uh, gewoon op het lijstje. Maar het is echt alleen maar Noord-Hollandse uh, uh, materiaal. Is het is ook de bedoeling. Het is, de, is het de derde feit, donderdag ja, ja, het is maar dat, te zijn. Ja, uh, want normaal gesproken is het eigenlijk van 8 tot 10. Hè? Dat is het officiële gedeelte. Maar in het officieuze gedeelte doen we het dus nu ook al. Uh, gewoon om het Noord-Hollandse muziekproduct uh, onder de aandacht uh, te brengen. En dat verdienen ze ook, want uh, er zijn tal van initiatieven om de Noord-Hollandse muzikanten een hart onder de riem te steken. Ik neem aan dat jij dat in de toekomst ook gaat doen, toch? Ja, maar niet de volledige uitzending. Toch niet? Nee, dat hoeft niet. O, oh, oh, nou, uh, uh, uh, wat ik uh, suggereer, maar daar komen we volgende week nog een keer uh, op uh, terug. Dat gaan we nu niet uh, bespreken, maar we, we geven al een hint in die richting. Uh, want het heeft uh, met Jip uh, te maken, maar uh, dat doen we volgende week. Um, want we gaan gewoon verder uh, met uh, de plaatjes die we hebben. Uh, Lotte Schuiling is ook een van de mensen die, uh, die ik uh, um, een tijdje terug aan de telefoon heb uh, gehad... over de single die zij heeft uitgebracht. En dat nummer, dat heet Bad Vibes. Bad Vibes stories, we've made them Crawled until the end dying to say goodbye Lover and a friend Satisfied, we're on You say that you don't need me, baby That's why you the away Say Deze tafel, de veelgeprezen voorzitter van de Tweede Kamer. Maar eerst schuift een zanger aan om even te praten over zijn nieuwe plaat. Pauw, hey. hoe gaat het? Ja, wat? Het Mooi vraagje, wat zou je doen tegen de bosbranden in Australië? Hey. Of tegen rasserellen in de Verenigde Staten? Uh. Oké, okay, genoeg gepraat, pak je gitaar. Als je niet weet van de hoed en de rand, dan is het beter om te zwijgen. Ik heb de wijsheid niet in pacht.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 was hem, Engel. En uh, samen de, met Paul de Munich en Soeja. Uh, bovendien is Engel een van uh, de lievelingen van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dan uh, moet je zeker hem uh, draaien. Daarvoor hoorde je Lotte Schaling. Uh, Engel, heb je er iets mee? Met, uh, met nee, met de... Engel niet mee. Nee, niet, nee. niet uh, met hem zelf, maar <laughs> met de muziek. Nou ja, ja, het klinkt wel lekker op zich. Ja. Is niet helemaal. Uh, mijn ken neem. je hem ergens van? Nee. Niet. Nee. Okay. Uh, en Paul de Munich? Ja, die wel. Die wel, oké. Okay. Dus, uh, die ken ik wel. Die ken je wel. <laughs> uh, want uh, hij heeft uh, een paar keer al met hem samengewerkt met uh, deze Paul de Munich. Ja, nee, dus daarvan ken ik Engeland dus niet ah, wel. We dus, hebben hem ook al vaker gedraaid. Dus daar, oké, oké. Maar je ja. ken hem niet van mezelf of zelf. Nee, oké, okay, oké. Okay. Nou, dus, uh, oké, okay. maakt niet uit. Oh, Nee? Ja, dat kan. Um, we gaan uh, uh, verder, want um, ja was ook al een tijdje terug alweer. Ik denk een week of drie, vier uh, geleden. Toen is deze single uitgebracht. En toen hadden we de dame in kwestie ook even telefonisch in de uitzending. En dat is Lisette Aviva. En haar nieuwe nummer, of haar laatste nummer, heet Solid Wall. I crossed the borders for miles here away. If you don't hear me, you're not here to stay. International city so Sabian and Rome. who, skille who. Thought you knew that I crossed the borders. And I'm back now, back in order. African queen, I deliver my orders. Running that ship, I said zeg ik eigenlijk... Um, en dan zal ik over mijn... mijn bek gaan struikelen. Uh, Grace en Uri... Uh, zo zou ik het dan uit moeten spreken... Um, is aangedragen door Kirina Gijs... die samen met uh, Benny van der Plank... Uh, vaak op pad is voor 3 voor 12 om de nodige muzikale acts... Uh, min of meer te interviewen. En dan zitten we bij het goede programma. Ja, ja, want dat, uh, we hebben er gewoon even een uur bij gekaapt. Dus uh, eigenlijk uh, is dit het officieuze gedeelte van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar straks om 8 uur gaan we echt uh, beginnen. Um, uh, daarvoor uh, hoor je Lisette Aviva met Solid Wol. Um, nou wilde ik net een verhaal vertellen, maar ik ben dat dan weer even kwijt. Dus dan uh, we, ja, gaan we ja. Ja. Oh, ik weet het alweer. Ja, uh, nee, ik weet het alweer. Um, er was even een moment uh, van aarseling. Ik moest even naar buiten. En er uh, was bijna een moment dat de uh, collega van Dam... Ja, die zou dan hier uh, moeten gaan staan. En dan had jij het vol moeten, moeten gaan pr praten. Omdat het misschien een beetje te laat zou kunnen zijn. Ah, het was had je dat goedkant. gekund? Had je dat wel gekund? Ja, ja dat denk ik. Dan ga ik gewoon over mijn mijn uh, vlag uitlullen die eruit hangt <laughs> aan mij thuis. Van, nou ja, vorige week gebeld en komt uh, <laughs> ja. helemaal goed. Ja, nou ja, goed. Uh, de vlag was ook uit. Uh, nou, die, ha die hangt nog steeds. Die hangt nog steeds? Ja, ja de, die blijft nog een paar oh, weken hangen. Oh, Oké. Okay. Ja, want uh, ik zag uh, een foto van, uh, van, je, van de vlag uh, is uh, uit en die is er heel droog onder gezet. Dat noemen we dus met vlag en wimpels slagen. Maar ja. was, dat ook, was dat ook zo? Ja, ben je met vlag en wimpels geslaagd nog uh, geslagen, of niet? Nou... Of is het weer op zijn uh, reet af, om het even op te zeggen? Nee, eigenlijk niet. Nou, je mocht dit jaar mocht je een cijfer wegstrepen eventueel, oh. of vanwege corona. Ja. Niet gebeurd. Ik had twee kansingen niet gebruikt. Huh? Ik heb ook nog een 9 op mijn eindlijst. Zo? So, Welk fuck? fuck? Uh, Engels. Engels? <laughs> uh, dus uh, als wij volgende week hier, bij wijze van spreken, Engels, een Engelstalig iemand hebben, dan zou jij hem kunnen interviewen. Yes, that would be fine. Alright, allright, allright. Ja, ik moet altijd even mijn Engels even ophalen bij een van de plaatselijke koffiewinkels hier in dit dorp. Niet het blauwe gedeelte, maar dat is van een Nieuw-Zeelander. Nee, dat je wel telt. Ja, die heeft. Dat is tekenweek koffie. Dat was in de tijd dat alles nog dicht was, Dan zaten we daar maar op een muurtje koffie te drinken. En dat was bijna elke ochtend in april uh, raak. Maar toen moest ik even een Nederlands ophalen. Want de man komt uit nieuw zeeland Dus ja, die heeft natuurlijk niet helemaal het uh, Nederlandse... Uh, wat er gaat uh, nee. bij de hand. Uh, goed, dat zijn uh, de zijwaartse uh, sprongen in dit... Uh, maar het was dus gelukt. Laat het het was dus oude. gelukt, ja. Logisch. Logischerwijs, nou, ik had er veel aan. Want uh, bij uh, bijvoorbeeld Light by the Sea, die hier toen was... Dat was met, uh, uh, met een dame uit Hongarije. Anna Bouwman heet zij. En... Uh, die uh, verstond Nederlands. Dat dan maar wel. Sprak het niet. Maar sprak het wat, wat minder goed. Dus ik kon in het Nederlands eigenlijk bij wijze van spreken gewoon ook uh, het gesprek voeren. Maar... Ik denk, ah, ik denk, dat is niet is, yes, dus ik denk, nee, ik doe het doet het in het Engels. En dat ging mij, uh, op, die, op die avond ging het mij redelijk af. Dus ik ben uh, toch best nog wel een beetje trots. Maar goed, uh, we gaan weer verder met uh, de muziek. Deze dame, ook uh, telefonisch uh, gesproken in de uitzending van enkele weken terug. En de dame heet Marianne Lichthardt. en het nummer dat heet Maybe Tomorrow. I've been for It's not today and maybe tomorrow So after have to go Nicolaas indikt op Google. Dan kom je een aantal dingen tegen. En zo heeft hij ook wat remixes links en rechts gemaakt. Van wat bestaande nummers. En uh, dit was een vrij recente nummer van hemzelf. Lipstick Stains. En daarvoor hoorde je Marianne Lichthart met Maybe Tomorrow. Um, ja, want uh, we hebben, je hebt natuurlijk niet uh, zomaar. We kunnen er ook... Uh, want ja, uh, jij hebt ook muzikale voorkeuren, geloof ik, toch? Of, uh, ja, het, ja, nou, gelukkig wel, ja. Oh, ja. Maar wat uh, zat uh, meer op het uh, lijstje staan als, uh, als jij uh, thuis bent... met muziek bezig bent, of wat dan ook? Uh, uh, water, is het, het, het meer het stevige materiaal, dus de stevige kost? Ja. ja, kijk, dan hoef ik niet na te denken. Is dat zo? Is, uh, is dat ook een vorm van agressie uh, kwijt? Oh, uh, nee, maar dan is het gewoon als het wat harder is... en meer tempo heeft, dan weet je niet... dan kan je... Ik, Verdwijn er veel meer in dan altijd wat langzamere nummers zijn. Ah. Het werkt rustgevender, is dat logisch? Ah, uh, ja, dat kan. Ik bedoel, uh, kijk, als uh, Megadeth of uh, weet ik wel wat uh, keihard uh, uit de speakers uh, komt, dan kunnen mensen inderdaad rustig uh, van worden. Uh, wat, wat dat gaat. Het is ja. niet vreemd uh, om uh, stevige muziek uh, te draaien. Dus, je Wat uh, op de achtergrond hoort, dan uh, heeft dat uh, te maken met Richie en Pes. Die, uh, die oh. zijn. Uh, Vanavond te gast. Uh, wie zijn dat? Dat zijn uh, mannen die uh, onderdeel maken van Twice the Same. En als we het over, straks over Twice the Same hebben... gaan we straks uh, ook iets laten horen. Want dan uh, weet je ongeveer hoe die band klikt, uh, dan is het wel het materiaal van twee jaar terug, 2019 hadden ze een tweede album uitgebracht. Uh, dus die, uh, die komt straks uh, voorbij en natuurlijk gaan we tussen uh, alles door ook even met de mannen praten, want dat is altijd uh... ook nog wel aardig. Ja, ja zo op. beleefd. Als je... Natuurlijk is het beleefd. <laughs> ze zijn tenslotte de gasten. Het gaat al, om hun. Al hun al hartstikke <laughs> die... <laughs> ja, ze zijn zo aardig. Ja, ja, ja. ja. Um, over uh, ja. even dames gesproken in de popmuziek. Ook uit Noord-Holland. Eh, ik geloof uit Amsterdam zelfs. Joetta Zoetelief. En Talk to Me. Talk to me Cause I don't see Look at me Cause I don't Don't know uit de koker van Kirina Gijzer. Die de nieuwe releases... een beetje in de gaten heeft gehouden... van de afgelopen twee maanden. Want vorige maand... is dat er lichtelijk bij ingeschoten. Want toen hadden we ook behoorlijk wat spitsuren als het ging om de live muziek. Ja. Sterren Sterre Welding was de afgelopen keer bij We iemand. hebben echt veel live muziek gehad. Ja, ja, dat, was, ja. dat hebben we allemaal een beetje laten samenvallen. Daarvoor de Joëtta Soeterlief. Misschien is dat ook nog wel een idee om haar eens een keer te vragen. Om hier uh, nog eens een keer op uh, te laten treden. Dus wat dat gaat uh, uh, alleen maar leuk. Uh, het werd op een gegeven moment uh, zaten we even buiten de uitzending om te praten over... Uh, de in-store uh, optredens. Want uh, de Record Store Day, die hebben we nu, geloof ik, ook uh, gehad. Ja, ja, het was dit weekend, Record Store Day. Dit weekend? Ja, afgelopen ja. zaterdag. Uh, uh, want, want dat is misschien nog uh, wel even leuk om te vertellen. Uh, hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk, uh, zo'n beetje? Ja, nou, het was nu verteld over twee drops. Hmm? De volgende 17 juli, M-hoofd. Um, en er komt gewoon echt vrouwel platen uit die gewoon alleen maar met Record Store Day uitkomen. Wordt eenmalig geperst en zijn hartstikke duur, ja. maar het is echt voor de verzamelaars dus het was echt super druk ja. best omzet ooit gedraaid en het was echt gewoon om kwart over negen, we gaan om half tien open bij Sounds, mm -hmm. en om kwart over negen waren we er al rijen buiten waarvan je denkt van, is dit voor ons winkel? <lacht> en toen om half zes gingen we dicht en ik stond er echt gewoon eerst 10 minuten van what de fuck ik ben gedood dat geloof ik wel uh, want het uh, is natuurlijk uh, bedoeld om de muzikanten eigenlijk ook een beetje een. Uh, een ja. ja, maar nu ook even zeker je local record store ja, te ook dat, Ja, dat is dat sowieso. Daar ben ik vooral voor zonder ja. van. Ja, de local uh, record store, uh, die hebben het ook uh, zwaar in, de, in dat opzicht. Want, yeah. uh, want het is natuurlijk even uh, in deze tijden zelfs ook best wel pittig geweest. Uh, ja. Want uh, we hebben natuurlijk in het begin van dit jaar waren we dicht. Precies, ik wou het niet we zeggen. moest alles dicht zijn. Weinig ja, want er waren ook afspraken gemaakt van nou, ik moet even een plaatje kopen. Hoe werkte dat dan? Nou, wat we bij ons deden is op een gegeven moment, het ging natuurlijk vlak voor kerst dicht. Hm? En wij gingen het zelf bezorgen. Uh, of gewoon dat je je shipping moest betalen, nog erbij. Hm? En dan verzonden we het. En op een gegeven moment kwam wel dat ding dat je afspraken mocht maken. En dan konden mensen het afhalen. En uiteindelijk konden mensen op afspraak binnenkomen. Dus het werd wel weer wat meer, maar de er waren ook heel weinig releases, dus dat was gewoon echt allemaal net jammer. Ja, Nou ja, wat de releases betreft, uh, we hebben best wel uh, de, de nodige releases ja. wel uh, gehad. Nee, maar je hebt een heel album nodig, een fysiek album, dat bedoel je, ja, om okay. te kunnen kopen. Ja. je kan heel leuk een single op Spotify uitbrengen, maar daar heb je niks aan, dat nee. kan je niet verkopen. Nee, uh, het gaat uh, om, een, uh, om een album, ja. uh, hetzij op vinyl of hetzij op CD, ja. neem ik aan, want dat, uh, dat is dan nog altijd uh, gemeengoed. Ja, op Spotify, is dat is zo'n beetje ergens in de cloud. Uh, ja, dat kunnen wij dat... niet verkopen. Dus nee, daar nee, verdienen nee. wij niks. Nee. <laughs> uh, maar goed, uh, het is altijd goed dat ze er nog zijn. De Zeker. platenwinkel. Ja. Want uh, dan heb je in ieder geval nog iets fysieks in handen van uh, de muzikanten. Oh, wat is nou beter dan vinyl? Ben ik ook duurlijk. helemaal met je eens? Het, uh, het is uh, leuk. Het is uh, romant, de romantiek die dan nog, uh, nog geldt. En je hoort dan ook nog het tikken van uh, een ja, het, ergens uh, terug. Oh ja. En dat te Ja, Ja, nou, je, je, je, nou, je spreekt een beetje uh, in de taal van de jaren tachtig. Dat vind, uh, vind ik fijn om te <laughs> horen, in ieder geval. Maar goed, uh, we gaan dit natuurlijk afsluiten. Dat doen we met Lost in Paradise van Kai. Can I love you? Like you hurt yourself Well every week that passes by now Is a time free We lost in paradise Thousand words are packed in downwards And you refused them It's not the gift you want And now we still remain inside us We're so close now We're still so far away And I'm about to say The time of being on my own It made it harder, harder to forget. And how we understood the silence. It's a kind of magic I never felt before. Thousand words are packed in diamonds. You refuse, though, it's not the gift you want. And now we still remain inside silence. We're so close now, but still so far away. Hey!